1 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Dirk Scheringa wil Wouter Bos en Nout Welling laten verhoren over het faillissement van zijn bank. Dat zeiden Scheringa's en advocaat Knoops in het tv-programma Pauw en Witteman. Scheringa is ervan overtuigd dat de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën zijn bank in 2009 bewust failliet hebben laten gaan. Hij zou bewijsstukken hebben die tot die conclusie leiden.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 Welkom terug bij KZ welkom, welkom terug bij het Huis van de Maan. De eerste uur kon u luisteren naar Mireille Hildebrand... Eh, hoogleraar ICT en rechtsstaat van de Ralboud Universiteit Nijmegen. Het ging helemaal over internet. Eh, de vrijheid die internet zo kenmerkt en vooral kenmerkte misschien wel. En eh, alle veranderingen die er eh, nu op toegepast worden, alle beperkingen. Eh, dit uur gaan we praten over internet en met name de vraag... wat betekent internet voor u? 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. U kunt ons bereiken via facebook.com slash kazaluna. Um, twitteren kan, hashtag kazaluna of hashtag dumosh. Of bellen dus 0800-1121. Bart, goedenacht. Hoi, goeiedag uh, Frank. Met, uh, met Bart. Nou ja, om uh, um te beginnen is, is misschien een, dat ik een van de eerste ben. Ja, ik ben niet echt een pionier, maar ik ben wel twintig jaar geleden al begonnen met computers. En dat was met een klein Atari'tje was het in de tijd nog en met een ah, modem. Ja. Dat was een handshake. Ja, weet iemand nog wat dat is? Een handshake? Dat, ja, <laughs> dat was het gepiepen. Dan moest je de, het modem moest je dan, uh, uh, moest dan gaan piepen met je telefoonlijn zodat je maar onbereikbaar was. Dat was wat het nog voor het internet uh, bestond. Dat was de bulletin boards waren dat. ja. Ja, en daar ben je en mee het begonnen. Was nog nog... Voordat het internet bestond. En Als... ik heb ook, uh, ja, dat, dat was een klein Atariëtje en toen moest ik op een gegeven moment, toen, toen kwam Windows en in, in, internet, toen moest ik dat allemaal gaan veranderen. Maar ik heb gewoon echt, mijn, mijn eigen computertje heb ik nog echt zelf geprogrammeerd hoor, met dus echt al die dingen. Ja, ja. Geweldig, ja. ja. <lacht> maar dat was, dat, dat bulletin board, wat kon je daarop vinden? Nou ja, wat bord? dat was eigenlijk een beetje meer van, oké, okay, computernerds die dan met elkaar zeiden van hallo. En uh, ja, dat was een beetje goed, oké, okay, moet uh, ik heb er nooit echt, uh, echt ingezeten of zo. Maar ik was een beetje heel silence bij betrokken. Kraken in Amsterdam, ja, Feest in Paradiso, Radio 100, uh, ja, noem het allemaal. Moe, uh. Maar wat, wat, wat, wat voor sfeer hing daar om uh, jongens zoals jou heen? Pardon? Wat voor sfeer hing daar omheen? Nou, ik zat, in die tijd zat ik zelf in de muziek, dus uh, ja goed, ik bedoel, het, dat, voor mij. ik ben nooit een computerneut geweest, een heel goede vriend van mij, die kan computers met uh, elektricities aan elkaar, uh, dat is echt een techneut. Maar ik ben dat zelf nooit, ik vond het gewoon grappig, ja, hoi, ja. Uh, ik, ik, ik, ik, dus, dus ik, ik, toen internet kwam, toen kreeg ik ook gewoon echt een, een bericht van, oké, okay, welcome to internet, ja, dat was toen pas, ja, dat was in 1994, misschien 1994 of zo, 1993. Maar dat was de eerste keer dat je het World Wide Web uh, opging? Kan je die ja, echt heb, allereerste ik, keer nog ik herinneren? Wanneer, ik weet niet precies meer wanneer het was. Ja, dat zal uh, ja, ook wel een van de eerste zijn, ben ik misschien geweest. Nou ja, goed, maar ik ben niet zo'n computernerd hoor. Dus. Nee, nee, maar ja, goed. Ik heb het wel inderdaad allemaal uh, gewoon met, met modems en uh, handshake. En de ja, maar ik heb zelf ook heel veel geprogrammeerd. En basic was het nog in de tijd. In die tijd had je het COBOL en ja, basic en uh, die dingen. Ik ja. kon echt goed programmeren. Het grappige is dat je, dat je toen jij zei dat je een Atari had, toen dacht ik al: volgens mij zit je in de muziek. Want de Atari was de enige. Nou ja, betaalbaar was eigenlijk een grap, want ze waren hartstikke duur. Maar de, de ST 1040 had je, geloof ik. Ja, 1042, ja, nee, 1024. Ja, ja. ja, en daar zat 1NB in en met een floppy. En je kon gewoon echt 100.000 dingen doen. Ja, maar ja. Oké, okay, maar nou, dat was dus. Uh, ja, uh, de, maar daarvoor waren er ook nog wel een paar andere hoor. Want je had natuurlijk die computerspelletjes, gewoon de Commodore. Hè, dus dat, dat, dat vliegtuigje wat de bommetjes uh, ging gooien en zo. Dat was nog weer iets vijf jaar, twee jaar daarvoor. Maar uh. dus uh, dat je echt gewoon zelf kunt uh, handshaken met iemand uh, ja. op internet. Ja. Maar wat, wat, wat betekent internet uh, nu voor jou? Nou, voor mij betekent het uh, ja, gewoon mijn communicatie. Ja, gewoon e-mail. E uh, ik, ben, ik ben geen Facebook-huisfiguur. Uh, uh, ik, vind, ik vind mijn e-mail genoeg. Ik vind sms en uh, e-mail. In die zin ben ik heel ouderwets. En um, ja, ik ben, geen, ik ben niet iemand die, uh, die 150.000 uh, vriendjes uh, wil hebben. Nee. Maar hoe nee, gewoon, communiceer jij dan wel weg. nu met de buitenwereld? Wat, wat, wat, hoe communiceer jij met de buitenwereld? Alleen maar met, met uh, mail? Ja, met telefoon, met sms, ja, en ook uh, gewoon persoonlijk, zelf. Uh, mijn zusje heeft vannacht hier bij mij uh, in mijn huisje uh, geslapen en die heeft vanmorgen een kopje thee voor mij gezet. Dus ik communiceer zeker wel met de buitenwereld. Ja, ja. Ja, nee, ik vroeg alleen maar hoe hoor. <laughs> ik, Pardon? Ik, ik, vroeg, ik vroeg hoe je dat deed. Ja, nee, ik mag hopen dat je met de buitenwereld communiceert. Goed, ik ga je hartelijk danken Bart. Oké, okay, mooi. Voor jouw verhalen uh, met de eerste contacten die je gemaakt hebt. Wat betekent internet voor u? Dat is de vraag van dit uur. Voor u graag mooie verhalen wil ik horen op 0800 1121. Dat is onze telefoonnummer. Wat betekent internet voor u?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 Then you say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 back to my house, watch your step, I'm number one beat, come on in, I'm sorry for my Zo soort muziek waar ik heel vrolijk van kan worden. Uh, Maya Vidal. Uh, Follow me heet dat uh, liedje. Uh, zij, uh, komt uit Frankrijk en als u denkt, van komt dat accentloze Engels dan vandaan? Ze is geboren in de Verenigde Staten. We hebben het over de betekenis van internet in dit uur van Casaluna. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. En toen had ik Antoine Baudard aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Dag. Wat heeft u met het met internet, uh, meneer Baudard? Nou, kijk, internet is natuurlijk heerlijk. Fantastische uitvinding. Maar als je gaat praten over e-mail... want wat heeft alles met internet te maken... dan uh, is het een vrij slow medium geworden. Ja. Want wil je een afspraak maken uh, via internet, uh, bedoel e-mail... Mm -hmm. dan moet je ongelooflijk veel heen en weer uh, uh, zeuren. Want men zegt... Dan kunt u komen, Ja. ja. Maar wanneer? En waarover? Kortom, ja. ja. de telefoon is veel interessanter dan eigenlijk internet in dit opzicht. En dat weet men nog niet. Maar, um, oh ja, ja. maar goed, je kunt ook dan weer naar, naar Facebook gaan, of naar uh, Twitter, of naar een ander sociaal medium. En dan kun je razendsnel berichtjes uitwisselen. Maar dat doet u niet. Nee, dat doe ik niet. Ik ben van het ouderwetse type. Ik ben natuurlijk een ontzettend oude dus ik vind de telefoon prettig. Maar wat mij opvalt, want de vraag was ging tenslotte over uh, internet en over e-mail, hè? Daar hou ik me even aan. Ja. En dan is het interessant dat men dus uh, dat men dus uh, kijk, vroeger schreef men een brief en zei, schreef men, meneer, kunt u dan, dan komen van zo en zo, zo, zo en zo laat over dat onderwerp enzovoort. En nu schrijft men, kunt u even wel komen? Dan begint het mee. Ja. En dan zeggen we terug, ja, ja, misschien wel. Maar wanneer, hoe laat, hoe, tot hoe lang? Ja, en ja. Enzovoort. Hè. Ja. Dus het is... Dus, dus het is, de, de internet heeft echt een ongelooflijke versloming teweeggebracht die men eigenlijk niet zou verwachten van internet. Ja, ja, ja. nou ja. Ja, ja Goed, de grap, de grap is dat internet inderdaad... of sorry, mail inmiddels alweer een verouderd uh, medium aan het worden is, omdat heel veel andere manieren van communiceren via internet inderdaad flik, snel, uh, flik, bliksemsnel zijn, waaronder ook uh, agendas die elektronisch zijn en openstaan. Dan kan je gewoon kijken van, nou, oh, ik zie dat je dan niet kan, maar dan wel. Ja, ja, dat klopt natuurlijk, ja. Maar ja maar, maar... Die stap maakt ja? u niet, zo, moet... <laughs> zo modern bent u dan ook weer niet. Dat laten we niet verstaan. Ik zie het ook op Dus kan ik kan niet helemaal verstaan wat u zei. Wat zegt u nog? Ik, ik, ik nog zei, want die laatste stap maakt u dus niet, want zo modern bent u niet. Nee, ik, ik, ik ben überhaupt ouderwets, dus ik hou helemaal niet van modern. Dus in zover is het geweldige onzin natuurlijk. Maar eh, het is natuurlijk jammer dat, dat alle... Eh, wij gaan het allemaal steeds sneller, hè? Dat is namelijk helemaal niet nodig. Dat ze... gewoon zeggen. Laten we even een stap maken naar, naar, uh, naar, naar, naar, naar de kerk. Uh, naar uw biotoop. Want dat is eigenlijk wel een interessante. Nou, heeft, uh, ja, uh, is je het een is... biotoop? Neem me niet kwalijk. Is het een biotoop? Niet dan? Wat is, wat is biotoop eigenlijk dan? Uh, dat, dat, dat, dat, dat, u, uw wereld bedoelde ik eigenlijk alleen maar te zeggen. Oh ja, akkoord, akkoord. Ja, is akkoord. dat goed? Oké, okay. ik heb helemaal. Ik denk, wat heb ik nou iets verkeerds gezegd? Nee, nee prima, prima. Oké, okay. goed. Uw wereld. Um... Kijk, want de, de, de paus heeft zich al, eigenlijk altijd een warm voorstander van sociale media. Deze paus moet ik zeggen, een warm voorstander maar, van... natuurlijk, ik ben ook een warm, warm, heet voorstander van voor deze media. Daar gaat het helemaal niet over. Nee, maar ik wil even een stap maken. Maar nu heeft de paus onlangs gezegd... Uh, uh, af en toe is even dat internet uitzetten is ook eigenlijk wel heel erg lekker. Oh, dat is fantastisch. Ik voel het woord lekker is in Nederland dan gewoon een vervelend woord. Hoor. Ik zou dat woord niet kiezen, maar laten we zeggen... het is heel gezond om van tijd en tijd dat hele, dat hele vervelende geze uit te zetten. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, ja. Dus, dus, maar u, u doet dat ook bewust af en toe? Gewoon eens even uh, uh, geen mail en geen, geen drukte van internet? Nou, ik, ik doe me... Ja, kijk, kijk, het leuke is, ik zit nu in een taxi omdat ik namelijk van Zettergombos naar Amsterdam wilde gaan met een trein. Ik, eh, en nu ben ik. Eh, eh, die, die trein ging dus niet. Nu zit ik in een taxi van. Ik geloof van Deventer naar Amsterdam. Dankzij de Nederlandse spoorwegen, overigens. Die Wacht even, de, de, de, de, de bedoeling het, was Breda-Amsterdam en nu zit u in Deventer? Ja, nee, kijk, ik was, ik was zelf eens in een trein van... Ze van gewoon naar Amsterdam. Ja? En dan blijkt dat op een gegeven moment is dat weer omgeroepen... dat het anders was. Ik was gewoon inmiddels e Neem ik waar ik daarin ingeslapen. En toen kwam op een gegeven moment een conducteur opdagen. Ja? En ik kon en die conducteur zei, Ja, maar meneer Boerda, u ziet in een trein naar... Enfin, of zoiets. Ja, oh, nu snap en, toen, ik het. en toen zei ik, ja, maar ik, maar ik ben toch echt in een correcte tijd gestapt. Ja, zei die man, dat klopt. Ja, maar. En we gaan u ook in correct brengen van, in een taxi van Deventer naar Amsterdam. <laughs> nou goed. Dus ik ben ook weg. En in deze taxi heeft mijn aardige taxichauffeur, die misschien wel even ook moet horen, die heeft mij dus, die zit die, die radio aan. En ja. ik hoor ook graag de radio s'nachts. Dus ja. vandaar dat het mij niet zo vreemd is. Oh ja, ja, ja. Nou, en vandaar dat het... ik dacht, kom aan, lekker bellen. Ja, nou, dus het verhaal erachter is eigenlijk nog veel mooier... dan de reden waarom u belt. Ja, ik zie het helemaal voor ja. me. Goed, afijn. Ah, nou. Van uh, Den Bosch ah, maar, naar Deventer uh, zo, naar Amsterdam. U gaat vast al wel komen op een gegeven moment. Dank voor het bellen, Antoine Boudaar. Ja, tot, tot ziens, hè. Dag. Dag. Dag. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer. Wat betekent internet voor... U. Beatrix, ik hoop niet dat ik de koningin nu aan de lijn krijg... anders word ik helemaal gek. Nee, ik heb wel de naam, maar niet de, niet de titel en niet de geld. Oh. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik zou het alleen maar reuze gezellig vinden, hoor. Daar niet van. Maar Beatrix, welkom. Wat, wat wil je, je vertellen? Nou, uh, wat ik uh, ik heb in uh, het uur daarvoor ook geluisterd naar die hoogleraar. Mm -hmm. En ik vond het gigantisch moeilijk... ondanks dat ik hbo ben opgeleid... want voor je, je kan ook een universiteit halen met computers... Als ik dat zo allemaal hoor, niet alleen over de wetgeving... maar ook een onbegrensde mogelijkheden. Mm -hmm. Maar ik ben op computergebied ben ik gewoon een heel uh, simplistisch figuur. Het heeft ook een hele grote sociaal-maatschappelijke betekenis. Het internet bedoel je? Ja, want het ha het, uh, ik vind het zo jammer. Heel veel mensen die werkeloos zijn, zitten in een isolement... hebben daardoor een laag inkomen. Je kunt via internet ook veel beter aan een baan komen... Ja. En uh, het verlost van een stuk sociale en maatschappelijk isolement. Dat element heb ik eigenlijk gemist in die uitzending. Ja, ja nou ja goed, het, het, het ging wat altijd meer natuurlijk over de um, juridische scherpe randen, zal ik maar zeggen, zo langzamerhand. Ja, ja. Maar is, is, is uh, internet voor jou een manier om uit een isolement te blijven? Ja, ja zeker. Um, het is uh, net wat Pater Borda zei, van ja het, het gaat wel wat trager, Want wat uh, had ik ook laatst iemand, ga je ook... Eh, MSN of zoiets dergelijke, of SMN, weet ik het hoe dat heet. Ja, MSN, ja. Tikkend kun je telefoneren, daar komt het op neer. Ja. Maar ik weet niet precies hoe dat werkt. En, ja, ik ben wat, wat dyslectisch en dan vertik je nog wel eens. En ja, je schaamt je dan om taalfouten te maken, want daar heb ik echt een hekel aan. Ik ben nog van de ouderwetse soort, dus uh, nou, ik schrijf daar genoeg taalfoutloos. Ja. En dat wil ik dan zo houden en dat wil ik niet. Uh, maar over op wat voor ja, manier uh, communiceert u dan uh, met, met uh, uh, de buitenwereld? Uh, hoofdzakelijk met uh, e-mail met Spaat mm -hmm. En uh, ja, dan maak je dan je afspraken. En dan, ik heb alleen een Twitter-account. En Facebook, dat wil ik bewust niet hebben. Soms word je uitgenodigd, maar je hele privacy ligt op straat. En ja. daar heb ik gewoon geen zin in. Dat ja. is enige grote rommeltoestand. En ja, nee, dat, uh, daar wil ik me verre van houden. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat is uw Twitternaam? Uh, gewoon Bea. Gewoon Bea? Ja, ja, ja. Oké, okay, even kijken of ik u snel kan vinden. Twitter um... 50 Ja, ik heb er nog niet veel mee gedaan. Ik heb hier een computer uit het jaar nul ongeveer. Um, die, uh, oh, daar, kom, daar komen wat resultaten. oh eh. En er staat gewoon een eitje. Uh, ben jij maar dood? Dat komt wel heel vaak voor. <laughs> ja, ben je 4850. Oh, ben je 4850? Ja, ja, ja. ja Oké, okay. dat, dat is uw naam. Ja, en ik heb nog een andere Twitter, maar dat doe ik onder pseudoniem. En dat zeg ik niet voor de radio. Oh, is zo geheim? Oh, dit, dit, achter... ja, ja, ik wil niet dat... Uh, nee, ik wil niet uh, juist... Uh, je kunt je een beetje afschermen. Dus onder, onder pseudoniem te gaan. Oh ja. Um, ik zie, ben je uh, 48,50 met, met een eagle. Is dat, uh, bent u dat? Ja, ja, ja. Oh ja, nou dat duurt het weer 100 jaar. En Even kijken waar u dan uh, over, over twittert. Over uh, oh, pensioenverlagingen en zo. Ja, ja, ja. Dat oh, zo'n een tijdje geleden, dat is in december. Wat, wat, wat, wat voor soort berichtjes uh, vindt u uh, nog belangrijk om te delen? Nou, uh, veelal uh, sociaal-maatschappelijke berichten. Dus ik, ik ben nogal geëngageerd met politiek. Daar ben je dan mee bezig over maatschappelijke problemat problematiek. En, en waar zit dat engagement bij u precies? Nou, een beetje de, de, de sociale rechtvaardigheid. De eerlijke verdeling van de, van de lasten en de lusten. U weet dat de grote financiële heren, nou zeg ik het even heel plat... de boel hebben vergokt en de belastingbetaler kan er gewoon voorop draaien. Ja, dat, die worden er nog voor gesubsidieerd. En u hebt de cultuur van uh, allemaal bonustoestanden. Hoge heren die, die zich gek graaien. En daar is ook onder, uit ontstaan die Occupy-beweging. Ja, die inmiddels ook weer overal uh, zijn tent heeft op mogen pakken... Ja, ja, daar heb ik niet aan meegedaan, maar ik ben het er wel mee eens. Ik begrijp het. Dat, dat soort berichten dat, uh, gooit u de wereld in via uw Twitter-account? Ja, of, of een bepaalde gebeurtenis wat me heel erg getroffen heeft. Dat je zegt, hoe is die vredesnaam mogelijk? Ja, ik begrijp het. Um, ik ja, Heb je 48,50 gevonden? Ja. Oh ja, ja. ja. Maar niet, niet met dat ei? Welk ei? Nou, ik had ook een, een Twitter-account -met, -twitter met een ei... Oh, nee, die heb, ik, die heb ik niet gevonden. Nee. Oh, u heeft er drie zelfs dan. Wat zegt u? U heeft er drie. Oh, nee, twee. Oh, twee. Ik oh, weet het. Maar die met de ei was toch geheim dan? Nee, die adelaar, die, uh, die adelaar was geheim. Oh, dat is dan mislukt. Nou. Ja, ja. Wat nou. ben je? 48, 50 was ja, dat. Ja, maar goed, dat is, uh, is niet zo erg. Want de meeste berichten zijn vrij, ja, redelijk neutraal. Oh, ja. Maar u weet wel dat alles wat op Twitter staat gewoon openbaar is. Hè? Tenzij je een persoonlijk berichtje aan iemand stuurt. Maar anders is het gewoon out in the open. Ja, ja. en wat, wat me wel tegenvalt. Uh, men zegt dan dat je elkaar kunt terugtwitteren, Nou, die ervaring heb ik helemaal niet. Het, in mijn geval werkt het gewoon helemaal niet. Maar ho hoe bedoelt u? Als u mij een berichtje stuurt, uh, althans iets waar Ed Dumas in staat... Uh, dan zie ik dat en dan kan ik daarop reageren als ik dat wil. Ja, en dan hebben we ik... contact met elkaar. Ja, ja. Nee, ik krijg eigenlijk van niemand. een, uh, Nee, ik kan een jeugd dat ik een Twitter terug heb gehad. Oh. En ik heb misschien al die tijd dat ik zo 98 Twitter berichten heb in het totaal. Nee hoor, u heeft 159. <laughs> 159, hallo. <laughs> 159 berichtjes, zegt dat mij. Ja, en ik ben er al een tijdje geleden. Ik geloof dat december, dat zei u heel goed, dat ik december het laatste op geweest ja, ben. Ja, nou, nou goed. Want ik heb er veel hiaten op zitten. Weet u nog de eerste keer dat u internet opging? Is dat lang geleden? Uh, een jaar of drie geleden. Hoe was dat? Ja, dat was wel even een, uh, ja, een lichte sensatie. Ook omdat ik een lans heb gebroken bij de gemeente waar ik woon. Dat ook werkelozen en met name ook alleenstaanden, die worden vergeten, want daar lobby ik er ook heel erg voor, uh, die staan overal achteraan. De, het Rijk heeft gezegd, mensen met lage inkomens, met gezinnen, met kinderen die een computer moeten hebben vanwege school en opleiding. Mm -hmm. En dan krijgen de laagst betaalden, werkend en niet werkend, die krijgen dan een computer. Maar men heeft gemakshalve maar vergeten dat alleenstaanden met een veel minder inkomen, ook moeten rondkomen, uh, vaak ook werkeloos zijn. En die hebben geen geld voor een computer. Ja. En die ze, werpen ze nog meer in een isolement. En als alleenstaanden word je eigenlijk ja, maatschappelijk en sociaal toch wel uh, in mijn beleving behoorlijk gediscrimineerd. Maar even uh, lang verhaal kort. Uh, het is u gelukt om een computer van de gemeente te krijgen? Is dat het verhaal? Ja, en, en ik heb u leggen nou de achtergrond waaruit dat is, uh, ja. hoe ik het uh, ja, voor elkaar heb kunnen krijgen. Hoewel ik daar wel enkele jaren voor bezig ben geweest. Oké, okay. dank. Dank voor bellen. Ja, en ik, was, uh, ik ben heel blij dat ik het heb. En de, nou ja, het waren voor mij allemaal nieuwe technieken. Want ja, je, je voelt je als ouderen je gewoon een fossiel op zo'n apparaat. Ik hoop het niet. Het is niet de bedoeling. Het is helemaal fijn als mensen gewoon uh, meedoen. Dank. Hartstikke bedankt en succes. Dank u wel. Dag. 0801121. 0800 -1 -1 -1. Dat is ons telefoonnummer. Wat betekent internet voor u? Alwin, goedenacht. Goedemorgen, van Goedemorgen. Hallo, ja, ik wou even reageren. Ik heb jaren gespaard voor een computer trouwens, maar goed, dat is alles wat. Hey, uh, over het hele verhaal e-mail en, en wat je daarmee kunt en niet mee kunt. Kijk, uh, ik werk in de techniek en uh, ja, bij ons wordt, wordt alles op de mail gezet. Zet maar even op de mail. En dat is alleen maar op de be voor de bewijslast. Kijk, als ik iets mail... Op dat moment is er dus duidelijk een communicatie geweest. En mensen van ja, maar toen zei hij dit. Kijk maar, want het staat op de mail. Ja. En ja. op die manier wordt steeds meer wordt vastgelegd op de mail. Alles wat op de mail staat, dat is uh, ook rechtsgeldig. Alles wat je via het internet doet, is in principe tegenover een rechter. Die zal zeggen van ja, kijk maar, want hier heeft u dat op de mail gezet. En het mm -hmm. is te traceren op uw IP-adres, alstublieft. Als je zegt, ik werk in de techniek, wat bedoel je dan? Uh, ik werk tegenwoordig met hijskranen. Oké. Okay. Dus. En, en, en wat is jouw rol daarin? Uh, ik ben stormonteur. Oké. Okay. Maar wat jij je, wat je beschrijft is eigenlijk een systeem van wantrouwen. Ja, uh, dat, is, uh, dat, is, dat is het langzamerhand wel aan het woorden. Ik kan naar medewerkers en dergelijke. Alles op de mail is veilig, is afgeschermd. Jongens, dat, dat kunnen we in een hokje plaatsen, want dat is gezegd. Klaar. En alles wat niet op de mail staat, ja, zet maar even op de mail. Dan hebben we het in ieder geval op papier staan. Ja, en dat, uh, daar gaat het, merk ik bij een hoop bedrijf langzaam naartoe. Ik heb ook een tijdje voor KPN gewerkt <laughs> als datatechnicus. En uh, dus daar leg je dus internetverbindingen neer. En mm -hmm. ook alles op de mail. Om, domweg om alles gewoon vast te leggen. Het is dus gewoon, help we hebben alles op papier. Er is geen ontkomen meer aan. Dat is het. Kijk, als het gaat om contracten en afspraken, dan, dan zou je denken, oké, okay, dit snap ik. He, het, als ik jou bel en zeg, uh, doe maar even, maar laat een afspraak maken voor, weet ik veel, 10.000 euro handel, uh, is het logisch dat jij tegen mij zegt, prima, maar bevestig het even, want dan weet ik echt uh, dat ik het ga krijgen. He? Ja, precies. Maar wat je nu vertelt, gaat veel verder. Dat gaat gewoon over het controleren van, van medewerkers tot op het niveau dat je denkt, waar gaat het over? Ja, precies. Maar dat is ook de, ja, dat is de manier. Kijk, als jij een afspraak maakt of, of, of iets zegt of wat dan ook, dan stond uh, ja, er in de mail. Uh, ik, heb, ik heb een planning, die krijg ik normaal op papier, maar die krijg ik ook nog per mail. En als er een verschil zit in de planning die je op, op papier krijgt, die in de mail zit. Dan, ja, maar die heb je per mail gehad. En je krijgt een, een, een, een internetvergoeding van je baas. Dus jij hebt dan een internetverbinding, dus jij kunt die mail openen. Dus iemand die het fout doet, dat ben jij en niet de baas. Want die heeft alles op de mail gezet. Oh, ik, ik vind het eigenlijk gewoon verschrikkelijk wat je je vertelt. Je kunt denken, waar gaat het over? Dit gaat over iemand die gewoon last heeft van wat managers allemaal lopen te bedenken. Ja, maar ik ben niet, uh, niet de enige erin. Dat is bij de meeste bedrijven die, waarvan uh, de jongeren, bijvoorbeeld buitendienstmedewerkers, alles op de mail, alles moeten verantwoorden, alles en alles en alles naar de baas toe op de mail. En dan kun je altijd mee om je oren geslagen worden. Het eerste wat voorschijn komt bij, bij een functioneringsgesprek is de mailtjes die misliepen. Ja... En dat is, uh, ja, is, is goed bij, bij, bij een heel boel. Ja, maar dat wil toch niet is... zeggen dat we het ons bij neer moeten leggen? Ik bedoel, kijk, uh, dit, dit geldt voor zoveel dingen die in ons leven op dit moment overgeorganiseerd zijn. De vraag is, wanneer uh, gaat het eens een keer veranderen? Ja, nou, dat wordt alleen maar steeds erger. Kijk, dat wordt bedacht door een club die de hele dag met, met een seconde achter een beelscherm zit te kijken. Van, uh, joh, we kunnen het ook zo doen. Maar ja, ik sta bovenop een kraan. Met, ik denk dat werkt dat ik een eenmaal een de telefoon gebruik om daar een mailtje mee te gaan versturen. Echt niet. Dat is twee keer en dan is het ding zo vet, dan kun je meteen wegmikken. Dus ik moet in mijn eigen tijd dan even die mailtjes gaan beantwoorden. En dat is, uh, ja, dat, maar dat is bij de meeste bedrijven is dat zo, joh. Dat, en dat wordt steeds gekker. En de, dat, ja, de, de, de, daar vond je hier niks meer aan. Nou, dat, dat, dat wil ik nog wel eens zien. Ik, uh, ik hoorde... Ook, dan moet je gaan, ja, weer, weer gaan bellen. En als je gaat bellen van, ja, dat heb ik nu niet bij de hand. Zet me op de mail. Nee, maar het is precies wat jij zegt. Dit gaat niet alleen om jouw verhaal. Dit is zo herkenbaar voor zoveel mensen. Als je weet in wat voor structuren mensen moeten functioneren. Dat heeft niks meer te maken met passie en, en lekker aan het werk zijn. Nee, precies. Eerder was je gewoon, je bent naar de eerste toegestuurd en dan is het, je voert je werk uit. Je schrijft een bonnetje bij de klant, uit. alsjeblieft, daar is hem dan. Ja. Maar ja goed, dan moet je, heb je nu, dus je dit, dit moet je invullen, dat invullen, dat, dat, dit verantwoorden, dat verantwoorden. Je zou voor de, de grap eens mee moeten gaan lopen met een agent, kijk hoe dat gaat. Ik denk ja, dat, dat je schilderd gek, is, gek ja. wordt. En, uh, maar dat, dat hele, het hele internetverhaal, het leukste is, het is gewoon, een, een, dit is een grote beeld onzin dat internet bij elkaar Het is bedacht door een paar mensen die denken van kom ik kan met een fax jou eens wat sturen of met een telex jou iets sturen. Haha leuk, daar is, is iets uit ons daar. En daar wordt op, op zo'n manier gebruik van gemaakt. Ik, ik, ik snap dat niet meer. Dat maar bedoel als, als, je nou het zeggen ja, het dat internet het, vooral en, gebruikt wordt als een, als een extra sterke machine om werknemers te controleren? Bedoel je dat? Nou, nee, het is meer van, er wordt een medium gebruikt op een manier waar ik van denk van... joh, daar is het, het nooit niet voor betaald. Het, het is uit een geintje ontstaan. Er zijn een heleboel, uh, um, uh, het is één groot wild, wild westen op het internet... en toch wordt er gigantisch veel, gigantische veel, sorry... Um, allerlei uh, uh, ja, gevoelige informatie over heen en weer gestuurd. Ja, ja, ja. En dat het wordt al jaren gefilterd. Kijk, de grootste... Uh, um, Um, gratis viruskennis die je kunt downloaden, zeker vroeger was het nog veel erger, dat komt allemaal uit Israël en die slaan alles op. Dat is bekend, de Amerikanen proberen ook alles op te slaan. Mm, en waarom? Mm. Ja, misschien kunnen we dan iets voorkomen. Ja, vergeet, maar het dus, internet is zo groot. Ja, en ja. er bestaat al een internet onder het internet en daaronder bestaat ook alweer een internet. Alleen Ik weet dat, daar moet je de wegen in kennen. Ja, en ja. de enige reden waar dat uit ontstaan is, is gewoon met onvrede van de manier waarop nu alles zogenaamd zo open is op het internet, wat het ja. niet is. Ja. Geef mij eens een, een, een, een Facebook-account van iemand uit Noord-Korea. Noord ja, die hebben we niet. Nee, dat bestaat wel. Alleen niet in de westerse, westerse cultuur. Ik ga je je die, danken. Hele open, die hele openheid van het internet. Kom op zegt dat is niks open aan. Dat is ja. allemaal, uh, men kan afschermen wat men wil. En ja. Dat is zo'n clubje van die, van die mannetjes van brein. Dat die nu uiteindelijk voor elkaar hebben. Dat ze dan kunnen zeggen van, ja dat mag niet. Okay. En wat gaan, we, wat gaan we het volgende worden? Van ik, ik, ga, ik zit televisie te kijken en ik zat hun niet aan. Ja, dat mag niet. Ja, ik heb geen idee. Dank voor bellen Alwin. Verder eh. met schilderen. Hé, hey, dankjewel. Dat is dus ook een okay. mooie manier om daar een nacht door te komen. Dankjewel. Okay, dankjewel. 0800 Doei. 1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Wat betekent internet voor u? Dit is een supertalent. Cela Su, Black Part Love. Ik uh, uh, and attract you your Try to make you warm, 'cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard ass clown, but I I know better than that. I know you're away too long. Oh oh, know oh, you're wait too long. You oh. see, I, I know about your background. That it wasn't easy. I know for sure, but that's no reason to brag, it's in the past. I'm so gonna let it go and eh? just be who you are now. Eh? are supposed to. And I'm trying to get you out, cause when things work, I don't work out, oh no, you shut yourself up, let it all just drop. But that is not the way it works, that's not the way it works. Uh, and I know that it's easy, it's easy to hate yourself, out there you must realize be I Because the black folks to be loved as well. To be loved and sway Uh, ja, ik vind het een supertalent. Maar goed, uh, muziek is persoonlijk. Selah uh, Soe heet zij in uh, Black Part Love. Van haar uh, debuutalbum was dit. We hebben het over de vraag wat internet voor jou betekent. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Twitter kan: hashtag Casaluna, hashtag Dumos. Of facebook.com slash Casaluna. Rudolf, goedenacht. Uh, goedenacht. Oh, internet heeft voor mij betekend dat ik mijn vrouw op leer ik kennen uh, via een chat. En hoe ging dat? Nou ja, dat is uh, elf jaar geleden inmiddels. En toen had ik een naam Stafford. En toen kwam ze dus naar mij toe, een Amerikaanse Stafford of een Engelse Stafford. En zo zijn we in gesprek uh, beland. Ja, maar um, uh, dat, dat eerste contact, want, want, want, want chatten, chatten is nogal een breed begrip. Hoe, uh, waar, waar zat je te chatten? En dat was bij Ilse Chat uh, toen dat tijd. Dat was ja, ik een normale... Chatsite waar iedereen eigenlijk in kwam. Ilse was een zoekmachine, toch? Ja, maar die had toen ook een chat. Dus. Ja, en, en als je in zo'n chatbox zat, dan praatte je eigenlijk met iedereen op dat moment? Of had je speciale hokjes erin, groepen erin? Ja, je had wel verschillende groepen erin. Maar ja, je praatte eigenlijk met iedereen uh, die erin die zat. Maar ja, je kon privé gaan met iemand. Hoe heet jouw vrouw? Uh, die heet Saskia. Um, wat was de eerste keer dat jij met, met Saskia aan het chatten uh, raakte, in gesprek raakte? Um, wanneer dat de eerste keer was? Ja, nee, waar ging dat over? Ja, dat ging eigenlijk over de honden. Wat voor soort hond dat was, wat voor soort Stefford, een Amerikaans of een Engels Stefford? Ja, en toen? Toen bleek jullie gezamenlijk een, een stefford passie te hebben? Ja, klopt, ja. En toen? Ja, en toen, ja, eigenlijk een beetje verder gaan praten en ja Een beetje over de interesses gehad. Ja, dat klikte heel goed. Ja, en toen, Rudolf, ik wil, ik wil het hele romantische en, verhaal en toen, horen. En, en toen, ja, toen, toen zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. En, ja, zijn, zijn we getrouwd. En ja, de oh, gekregen, dus. <laughs> Je bent ja. ook een ja dat, dat gaat wel heel hard allemaal. Maar die, die eerste keer, want ik kan me voorstellen, eh, hebben jullie foto's uitgewisseld via de mail of zo? Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, in het begin hebben we nog geen foto's uitgewisseld, um, we hebben op een gegeven moment een, uh, een date gehad. Toen had ze wel mijn foto gezien, maar ik had haar nog helemaal niet gezien, ja. alleen, alleen een beschrijving van haar gekregen. en ja, Na de eerste keer klikte het eigenlijk heel goed en toen zijn we heel snel bij elkaar gekomen na drie maanden en eigenlijk meer uit elkaar gegaan. Ja. Ook altijd bij elkaar geweest en dus. zo. God, wat grappig, ja. ja. Maar, maar die eerste keer dat jullie het echt zagen, weet je nog wat je toen dacht? Uh, ja, ja, dat was bij het Dolfinarium in uh, Harderwijk. En, uh, ja, ik was Maak me gek, in. wat een romantiek. Waarom nou het Dolfinarium? Ja, het lag een beetje in de midden van ons. Uh, ik kom uit Brabant, uh, Drenthe. Dus ja, het lag een beetje al bij even ver rijden, uh, lag dat. Ja, ja. Oké, okay. goed. Dat was, dat was het moment dat jullie elkaar voor het eerst zagen. En uh, vanaf dat moment uh, was de klik daar. Ja. Uh, en als jullie uh, de een uit Rent de andere Brabant komt, waar woon je dan nu? Wij wonen nou in Limburg. <laughs> zo van beide je verlies ja. nemen, we gaan weer, we gaan de andere kant op. Ja, ja, op, ja, ja, op zich. Als je dan kijkt kijken naar pri uh, prijzen van huizen en zo. En ja, het bevalt goed. Dus uh, ja. veel ruimte bij het huis en uh, bij de bossen in de buurt. Van een honden is het uh, heel erg lekker. Wat betekent internet nu voor jou? Nu? Um, ja, mijn schoonmoeder woont dan nog in Drenthe. En met de kleinkinderen op de webcam. Is dat is altijd heel fijn. En uh, via Hives. En we hebben onze website van de honden uh, online staan. Dus. Want jullie zijn professioneel uh, met die honden bezig? Uh, ja, mevrouw, die loopt regelmatig shows. En ja, we hebben af en toe een nestje met de honden. En dat, ja, dat houden we ook bij, ook voor de mensen die dan ooit een hondje bij ons hebben gekocht... Uh, dat ze verhalen kunnen schrijven en op de site kunnen zetten en zo. Maar help me even, Rudolf, wat betekent we lopen af en toe een showtje? Ja, een uh, hondenshow met de hond. Ja, maar wat, wat, wat, wat, wat doe je dan? Gaat het dan om, omdat hij zo mooi mogelijk gepoetst is? Of wat? Nee, eigenlijk ja, hoe hij binnen de, de ras van, de, van, de, van dat type hond valt. En hoe doen jullie honden dat? Um, ja, momenteel hebben we heel weinig eraan gedaan, omdat we een uh, dossier hebben gekregen. En daar gaat meer tijd in zitten dan met de honden, vinden we. En ja, als je daar naartoe gaat, uh, ja, het gaat op zich vrij goed, uh, moet ik zeggen. Oké. Okay. Goed. Dank voor bellen, Rudolf. Ja, jullie ook bedankt. Oké. Okay. En een prettige avond nog. Dankjewel. Hetzelfde. Tot ziens. Dag. Frank, goedenacht. Goedenacht. Dag, wat heb jij met internet? Wat betekent dat voor jou? Nou, voor mij is internet eigenlijk een beetje alles. Nou, want ik ben uh, nu 18 jaar, dus ik ben uh, letterlijk mee opgegroeid. Jij weet gewoon niet beter? Ik weet gewoon uh, zo spreken niet beter. Want ik hoor wel over verhalen van anderen. En die gaan allemaal zo van uh, hoe slecht het internet wil vinden. Maar ja, ik ben er niet anders gewend. Ja, ik vind bijvoorbeeld uh, de computer uh, vind ik soms... Wel handig als de telefoon. Hoe ziet een, dan... een, een gemiddelde internetdag voor jou eruit? Nou, ik doe van alles. Ik doe zowel uh, voor uh, een beetje... Voor, ik doe, op dit moment heb ik geen opleiding. Ik start binnenkort met een uh, nieuwe opleiding. En die heb ik uh, alle informatie ik, bij wijze van spreken via internet gevonden. Wat voor opleiding ga je doen? Uh, ik ga brandwachten uh, in, in Sittard. Brandwacht. Zeker. Dat is veiligheidswacht... Uh, en dan sta je voor stops en dan uh, doe je ja, de, de controle bewaken. Kijken of iedereen zich aan de regels houdt. Dat is eigenlijk een beetje ja, okay. een uh, controlerende functie. Zou ja. zeggen. Alle informatie erover heb jij op internet gevonden? Ja, ik heb er deels uh, over gevonden. Oefentoetsen toetsen uh, en allemaal dat soort dingen. Dus, uh, ja, ik, dankzij in je internet uh, luister ik ondertussen on dus ook nu naar Casa via de website. Ja. En uh, verder is dat heel erg makkelijk uh, als je vrienden hebt die niet zo dicht in de buurt wonen en je wilt ze toch zien, dan ga je bij wijze van spreken op Skype. Je belt ze op. Als ze een webcam hebben, dan is het gewoon eigenlijk dat je bij wijze van spreken net voor je staat, voor het beeldscherm. Ja, want voor de webcam en je hebt contact. Ja, want je ziet ze en je hoort ze. Het ja, is ja. eigenlijk een, hetzelfde, ongeveer hetzelfde wij, wat uh, wij nu doen. Alleen uh, ik zie jou niet en jij ziet mij niet. Nee. En dat zie ik dus wel op de computer. Er zijn momenten dat ik er heel blij om ben. In dit geval weet ik het niet, maar... Uh, <laughs> ja. soms, soms is het heel handig om alleen maar iemand te horen, bedoel ik maar. Ja. Ja. Goed, Frank. Je weet, je weet niet beter. Het hoort bij je leven en het heeft je verrijkt. Ja, en ik denk dat ik ook niet zonder mee zou kunnen. Wat zou er gebeuren als je geen internet had? Nou, uh, ik heb zowel internet op de computer als internet op de mobiel. Maar ik denk dat het dan heel saai leven wordt, bij wijze van spreken. Dat, dat, het, dat ik dan, uh, ja... Ik ben niet iemand die uh, gaat stappen of uh, de, de halve kroeg leeg drinkt. Ik ben gewoon iemand uh, die houdt gewoon van gezellig thuis tv kijken. En ja, een beetje nachtelijk radio luisteren, zoals jullie nu merken. Ja, ja. ja. Goed, eh... Uh, uh, dan moet je... De dan, technologie... dan moet je... Oké. Okay. Goed. Dank voor bellen, Frank. En veel succes met je opleiding. Hartstikke bedankt. Joh. Wanneer ga je Fennie beginnen? Ja. Um, ik heb als goed is volgende week nog een cursus en dan begin ik over een paar weken. Dus oh. uh, aan de slag. Oké, okay, zo is dat. Dank voor bellen. Dankjewel. je Dag. Rolf, goedenacht. Ja, goede avond. Je mag het zeggen, Rolf. Oh, ik mag het zeggen, ja. Yeah. Nou, ik ben in aanraking gekomen eigenlijk met uh, internet. Maar ja, uh, internet, dan moet ik eigenlijk eens een verhaaltje ervoor vertellen. Mm -hmm. um, in de jaren 80 ben ik al een beetje met computers. Althans, met de Commodore 64 ben ik een beetje aan het pionieren geweest. Uh, ik met nog iemand en nog een paar. Uh, zijn we bezig geweest uh, om een, een Amerikaanse, althans uh, waar dat vandaan komt, uit uh, Hawaii, uh, hebben wij dat uh, programma ook hier een uh, draaiende gekregen. Uh, dat noemen wij althans, dat werd uh, genoemd Picket Radio. En wat dus, uh, is dat? Picket Radio. Ja, maar wat is dat? Hoe moet je je daarbij voorstellen? Nou, dat werd de signaal via de korte golf of via uh, VHF of UHF, werd het uitgezonden En dan hoor je de hele tijd... Uh, en dan... Uh, en dan... Uh. Dus totdat het signaal ontvangen wordt. En ja. als het signaal ontvangen wordt aan de andere kant, dan krijg je dat in het beeldscherm te lezen. Maar wat als jij... Als jij uh, hoort... Ja. Wat ga je dan op je beeldscherm zien? Of wat ging je dan op je beeldscherm zien? Dat zie ik uh, met wie ik dan uh, op dit moment uh, gecon geconnect ben. Want dat, ge pah, dat werd omgezet in tekst. Juist. Ah, een soort fax. Ja. Dus, maar dat wordt nu met de telefoon ook, uh, althans met internet ook gedaan, alleen dat gaat dan super snel. En ja. ja. dat merk jij haast niet. Dus dat is uh, tegenwoordig haast niet meer te horen. Dus uh, vandaar dus dat je dat, uh, dat uh, niet meer hoort. Maar dan gaat het, uh, dat hoe? Gaat het zo su supersnel uh, dat je dat thuis niet meer te horen is. Oké. Okay. Maar, maar, dus maar we zijn maar... een beetje een pionier geweest toen. En, en, en, en, en, en met wie had jij toen uh, mijn contact? <laughs> met een paar vrienden, met een paar uh, collega's, zendamateurs. En dan moet je denken aan echt een andere kant van de wereld? Uh, dat gewoon. Want uh, dat kon ook, want uh, hier en daar uh, staan dan uh, ontvangststations uh, over de hele wereld. Uh, die vangen het Sialen op en die sturen dan dat Sialen weer door naar diegene waar dat naartoe moet worden verzonden. En op die manier kon je afstanden van hoeveel kilometer overbruggen? Oh, uh, dat kan wel 10.000 kilometer zijn als het, uh, okay. als het even goed mee zit. Ja. De Korte Golf dan, hè? Ja, ja ja ja feit, een soort, soort oer-internet uh, uh, dit, hè? Ja, dat was het. Uh, ind inderdaad een beetje van uh, het oer-internet, -in maar het was wel leuk, hoor. Hoeveel uur zat je, zat je nou echt gewoon de hele... Ik, ik stel me echt voor dat jij op een soort zolderkamertje alleen maar zat uh, meh, te doen. <laughs> nou, hoeveel uren? Nee, ik heb... Ik heb de tussentijd ook natuurlijk moeten werken, natuurlijk. Dus ik uh, vrije tijd meer in de avond en in de weekend. En dat is s'nachts nog wel eens even zat uh, ja. te chatten, uh, zoals, het dan uit, zoals je dat net hoorde. Ja, ja. Wat, wat voor werk deed je of doe je? Uh, toen zat ik nog in een hodek En nu, momenteel, doe ik uh, niks meer. Oké, okay. je doet helemaal niks. Nee, en nu met het... Uh, nou ja, goed, nu doe ik eigenlijk uh, alles een beetje... met de internet, jou, behalve e-mail. Want zoals de vorige uh, uh, spreker dat al aangaf... De, uh, twee of drie voor... Mm -hmm. uh, dat e-mail, dat... Uh, ja, nou ja... Uh, ga je naar bedrijven e-mailen... dan kun uh, dan je wel donder op zeggen... dat het 9 uh, to 5 uh, e-mailtjes worden... Dus die worden dan tussen, uh, ja, van negen tot 5 uur worden die verzonden uh, of ontvangen en gelezen en beantwoord. En dan, uh, ja, dan krijg je dan in de middag die antwoorden weer terug. Ja, ja, oké. Terwijl ik denk, nou ja, e-mail, dat is toch gewoon om vier, dweertig uur. Ja. Uh, yeah. uh, ja, je bent in, in principe, als je een e-mail stuurt... Dus als ik je zometeen een e-mail naar jullie toestuurt... heb jij hem binnen een paar seconden, heb jij hem al binnen. Ja, ja zeker. Nou, alleen, dus ik... alleen, ja, je moet dat, dat scherm dan toevallig net aan hebben. Ja, nou ja, precies. Ik, ik ga even een paar mailtjes voorlezen die dat punt uh, bewijzen. Dank voor bellen, Rolf. Ja, oké. Okay. En een prettige zo nacht. Zeggen, uh, succes nog verder met het programma. Dank je wel. En uh, doe Astrid de jong even te groeten van mij. Wat zal ik doen? Ze komt zo meteen. Met nachtzuster. Ja, weet ik. Doei. Precies, ik zal het doen. Dag 0800 Doei. 1121. 10 minuten lang kunt u nog naar ons bellen. En daarna naar Astrid de jong. Dat klopt op deze zender Radio 1. Um, ik lees even een mailtje voor van Peter Rijsdijk. Zij heeft vrienden, zijn op dit moment onderweg van Saigon naar Hanoi, in Vietnam dus. Om de paar dagen krijg ik een verslag van hun belevenissen via een e-mail te lezen. Mijn zus en zwager zijn ergens aan de wandel in Chili, Bolivia of Peru, hun weder, wederwaardigheden idem dito. Helemaal geweldig. Ik zit op mijn kent in Portugal en via internet komen alle mooie dingen tot me. De wereldkrant van de wereldomroep, elke dag fokken en sukken uit de NRC, NRC Next, Volkskrant, VN, HP de Tijd, enzovoort, enzovoort. Met alles lekker in de zon en op de radio gezeur over wel, over wel of niet elf stedentocht, schrijft Peter Rijstijk. De zegeningen van internet. Cor Vrolijk schrijft, ik woon op Curaçao, kan internet niet missen. heb nu meer contact met mijn familie en vrienden in Nederland dan voorheen. En Elie schrijft... Hallo Frank, internet betekent heel veel voor mij. Alle artikelen die ik interessant vind... knipte ik vroeger uit en had een heel archief. Nu hoeft het niet meer. Ik zoek heel veel op. En heb heel veel leerzame dagdelen. Heerlijk. Bijvoorbeeld van de week naar het theater geweest... uit Leiden van de Jonge Werther. Van Goethe gezien en gehoord. Daarna zoek ik alles op op internet... Vooral ook de tijd waarin dit speelde, de denkwijze van die tijd enzovoort. Ik zoek heel veel achtergrondinformatie op. De voorstelling krijgt op die manier zoveel meerwaarde. Dat gaat met heel veel thema's zo, dus de meerwaarde van de dingen en de informatie. Goed, ons mailadres is uh, kazeloen.ncv.nl Twitteren kan hashtag of hashtag dumosh en bellen kan 0800-1121.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 So De Dijk was dat met uh, Kan ik iets voor je doen van het album Scherp de Zijs. Wat betekent internet voor u? Dat is de vraag van dit uur. Wie heb ik aan de telefoon? Ik heb Michel aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenacht. Met uh, Michel spreek ik Hallo. Je moet even ja, je radio uitzetten, Michel, want ik hoor oh. uh, mezelf okay, teruggalmen. Ja. Mijn, mijn... ja, hoor je het nog? Nee, nu is het goed. Nu is het goed. Ja, oké, okay, goed zo. Ja, nee, wat betekent internet voor mij was de vraag, hè? Ja, zeker. Ja, nee, voor mij en ik denk voor velen met mij betekent internet voor mij uh, gratis films en muziek downloaden. En, en uh, ja? Ja, dat is denk ik uh, binnenkort over helaas. Maar ja, dat, uh, dat zijn toch wel heel erg veel mensen helemaal van mijn leeftijd. Hoe oud ben je? Die, uh, ik ben 24, maar ik denk dat het van, van 10 tot en met 30 wel een beetje zo is. Uh, dat, er, nee, ja, dat de meeste mensen wel gratis muziek of films of wat dan ook downloaden. Wat dus eigenlijk uh, in strijd is met de copyright. ja. Yeah. Uh, dus daar maken ze nu een hele grote big deal van. Nou ja, wacht even. Uh, het, ligt, het ligt heel genuanceerd geloof ik. In Nederland heeft wat dat betreft een beetje een wonderlijke wetgeving. Als ik het goed zeg, mag je wel uh, muziek uh, downloaden, je mag het alleen niet verspreiden. Je mag één kopie voor eigen bezit hebben. Ja, nee, precies. Maar, maar dat geldt dat betekent... alleen voor muziek. Dus zodra je films binnenhaalt, ben, ga je wel weer over de grens. Ja, nee, precies. Dus dat ik het download is niet illegaal, zeg je? Nou ja, volgens mij is het downloaden van muziek alleen in Nederland voor eigen gebruik niet illegaal. Maar zodra je het gaat ja. aanbieden aan mij, je gaat verspreiden, ja. dan mag het weer niet. En voor films ja, mag nee, het in dat, beide gevallen niet. Dat, dat, dat maakt dus uh, helemaal geen verschil. Want iedereen downloadt dus en dat mag voor zichzelf. Maar uh, als er geen mensen meer zijn die het verspreiden, kunnen wij het ook niet meer downloaden. Ja, ja, ja. Maar waar, waarom, waarom, ik zal echt de laatste zijn die hier voor de microfoon reclame voor gaat maken hoor. Maar waarom doe je dit? Waarom ik dat doe? Dat, ja? Ik doe gratis films en muziek downloaden. Zeker? Ten uh, ja, eerste, die, die films uh, die je kunt downloaden, uh, die kun je dus uh, ook al uh, eerder zien dan dat ze in de bioscoop zijn. Dus dat is dus ook al een voordeel. Kun je begrijpen. Mm -hmm. Uh, en de muziek downloaden, ja, dat uh, is zo'n beetje de enige manier hoe ik weet om muziek te downloaden. En dat is gewoon ook gratis. Uh, maar als, ja, ik... als, maar uh, uh, uh, zeker, muziek is tegenwoordig ook gewoon. Uh, er zijn betaalde alternatieven voor. Ja, precies, maar waarom zou ik betalen als ik het niet hoef te betalen? Weet ja. te? Uh, ik bedoel, het is niet zo dat uh, Rihanna en Beyoncé uh, straatarm zijn of zo. Uh, dat, ze dus, uh, ze, dat ze zeg maar elke euro nodig hebben die, uh, die ze kunnen krijgen voor een cd'tje. Ik bedoel, dat slaat er helemaal nergens op. Ja, maar goed, dat is net zo waar als het onwaar is. De, de artiesten van vroeger, die konden gewoon leven van de muziekopbrengst... Uh, omdat dat hun uh, uh, eigendom nou eenmaal was. Maar tegenwoordig moeten ja. ze hun geld verdienen met tours. Dus op het moment dat jij naar uh, Rihanna gaat als ze in Nederland is... dan betaal je opeens 100 euro voor een ticket. Ja, nee, dat klopt. Dus als jij uh, heel graag naar die artiest wil, dan moet je ervoor betalen. En dat doen gelukkig ook heel veel mensen. En daardoor kunnen we het eigenlijk ook uh, mogelijk maken. Want ik bedoel, of, ze nou, of, ze, of Riana nou 50 miljoen heeft of 100 miljoen, ik bedoel... Uh, die, moeten gewoon, die moeten zich er helemaal niet druk om maken. En ik snap ook niet waarom, waarom uh, er nu opeens zo'n ongelooflijke hetze wordt gemaakt... Uh, om die arme artiesten bij te staan. Ik bedoel, dat is gewerkt op de wereld op z'n kop. Nou ja, dat, ik... dat, wij, dat wij arme burgers nog harder worden uitgebuit... om al die zooi te doen te betalen. Ja, sorry dat het nu even boos wordt, maar dat is gewoon... Nou, maar dat de maar, maar, maar, allemaal gaat veranderen. Nee, oké. Okay. <laughs> ik vind dat je nu wel ook, ook te ver gaat. Want het gaat niet om het uitbuiten van arme burgers. Het gaat erom dat mensen die uh, iets bedenken... dat ze daar in principe gewoon voor betaald krijgen. Ja, dat is het principe. Het is een, dan, kun je, dan kun je twisten over de manier ja. waarop het gebeurt. Maar, maar dat het is, dat is het principe. Het is wat ik een beetje zeg. Maar het is natuurlijk wel zo... He, dat, uh, ja, dat als ik bij wijze van spreken zou betalen voor alle films en muziek die ik luister en kijk, dan, uh, dan zou ik toch wel, uh, wel wat kwijt uh, zijn, denk ik. Ja, <laughs> en wat is er ja, precies in de aan? Ja, ik denk, ik, ik denk dat de meeste mensen in het leven dat geld goed kunnen gebruiken voor alle dingen. en ja, kom, Ik bedoel, het is nou echt niet zo dat, uh, dat, dat die artiesten echt geld mislopen. En sowieso, zonder het uh, verspreiden van al dat gratis muziek, zouden ook heel veel artiesten niet kunnen doorbreken. En dat vergeten we ook vaak. Ja, ja, ja. ja. Weet je nou net aangehouden door de politie? Oh, hoorde je dat? Ja. <laughs> nee, ik werd, ik werd stopgezet door de politie. Want ik zat in de auto en ja, ik reed uh, in overvecht en kennelijk waren ze iedereen aan het stoppen die ze zagen. Dus, ons ook, en uh, ja, het duurde vijf minuutjes. Uh, papieren checken en toen konden we weer doorrijden. Oh ja. Maar het was niet omdat je illegaal aan het downloaden was, al uh, autorijdend. Nee, nee. illegaal aan het downloaden, nee. Okay. Daar, heb ik nog, daar heb ik nog nooit politie voor aan mijn deur gehad, gelukkig. Nee, nou ja, laten we hopen dat het ook zo blijft. Dank voor het bellen. Uh, ja, oké. Okay, Hé, hey, dankjewel. Ja. Hoi. Doei, nee, dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van 2 uh, uur Casa Luna. Het eerste uur komt u luisteren naar Mireille Hildebrand... hoogleraar ICT en Rechtsstaat van de Universiteit van Nijmegen. En dit uur had het met u over internet. Zometeen kunt u gezellig mee blijven praten... want het wordt helemaal niet stil op deze zender. Zometeen omroepax, Max, Astrid de Jong, nachtzuster. Dank voor het luisteren, blijft u wakker en graag tot morgen. Ik ben ook wel eens bang.